Hij begaf zich sloffend naar de badkamer om zich geestelijk en lichamelijk door een douche te verfrissen. Ja, het... Daar stond hij nog maar net onder toen er dringend gebeld werd. En al spoedig werd een het... duidelijk dat Joost er niet was om open te doen. wat dat dan. Moet ik dan alles alleen doen? Heer Bonner ja. knoopte een handdoek om en snelde verkild de badkamer okay. uit om open te doen.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 De ja. raad heeft die aan gaande een nieuwe vorm oh, van beeldenbelasting oh. ingevoerd. Die ja. zal vooral bestaan uit een bij de bron ingehouden voorheffing. Ja. Bovendien is er sprake van een vermakelijkheidstaxatie en een woon- en tuinzeins. Oh. Ik ben bang dat u op zware lasten zit, meneer Bond. Oh. Ma maar wat is er? Huh. Uh, uh, kom, oh. u uh, uh, moet het zich niet zo aantrekken. Uh. Hier zijn de aanslagen. Uh. Bekijk ze maar eens op uw gemak. Uh. U kunt altijd nog in beroep gaan. Uh. Uh, doet u geen moeite, ik kom er wel uit. Oh. Buiten gekomen, keek de beambte naar de donkere wolken die zich boven hem samenpakten. En daarna wierp hij een blik op het venster, waar achter de verkoude kasteelheer met enige papierflarden zichtbaar was. Er kon weer een slecht weer komen...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 Man muss die Sachen klein in das fassen und sie von alle Seiten analysieren, um sie deuten zu können. Nehmt du als Beispiel der Bewölkering der stehen, Ganz klein, aber stärkstens zusammengearbeitet da und dadurch bedeutungsvoll. Da schreibt Taxen euren Dommelge und Ladingplatz, die wegen noch niemals ansprechend gedeutet geworden ist.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 Dat is een bolbliksem des Ja, Eindelijk zullen wij die systematisch analyseren kunnen. Wat hem, meneer Pieps? het is een bolbliksem. Denkt u dat er nog hoop is, jongeheer? Of zou het einde komen zijn, als ik vragen mag? De poes kreeg geen tijd om te antwoorden. Want op dat moment zakte de bolbliksem in een kuiltje. En voordat Alexander Pieps hem had kunnen vangen...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 beschermen van weduwen en wezen en dat soort misstanden en zo. Oh, oh, tater, oh. word wakker, jonge vriend. We zijn er al, het staat op dat bord. Schiet op, je weet dat dit soort deuren gaat vanzelf open en dicht. En als je te laat bent, dan is het te laat. Ja, daar gaat hij. -ie. Net iets voor Tom Poes, om altijd te laat te zijn. Daar sta ik nu, alleen...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 Kracht is een kleine vergissing, denk ik. Alfred vergist zich altijd, daar heb ik genoeg moeilijkheden mee gehad. Ik ben mevrouw Kug. Ah. Komt u toch binnen, u zult wel moe zijn. Een beetje wel, het was een vermoeiende reis.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 Stiet een rauwe kreet uit en wierp haar ruw terzijde. Oh, oh. Terwijl hij met dreunende passen op heer Bommel toetrad. Hey. Oh, Deze wachtte hem echter niet af. Hij snelde met knikkende knieën achter oh, oh, oh Blijf toch kalm. Luster, ik. Zijn voet raakte nu de onderste treden van een vervallen hey. trap. En hij begon die haastig te bestijgen. Ik, ik, ik, ik bedoel geen kwaad. Ik, ik, ik heb hier een boodschap voor u. Kijk, kijk. Hij stak met bevende hand het pakje vooruit. Met zijn opluchting hield de ander de pas in om er gluren in te kijken. M -m -m -mijn, uh, mijn naam is Bobbel. U bent toch uh, Alfred Kug? Op het adres staat kracht. Maar dat kan ik niet helpen. Een uh, drukfout bedoel ik. Uh, terwijl ik niet tikken kan. Nep, hè? Heb ik gek. Nep, knap. Neep. Het werd heer Bommel bang te moeten. In grote haast beklom oh, hij de oude trap. Maar omdat hij zich achterwaarts bewoog... had hij niet in de gaten dat de treden geheel vermomd waren... Oh, oh. zodat hij een spoor van neerstortend oh. hout werd naam. Oh. Blijf! Nep, knap! Ja. Nep, ik ga ja. ik Stil, Alfred, ga zoet naar je kamer, want anders word ik echt boos. Bommel begreep dat hij van mevrouw Kug niet veel hulp kon verwachten. Hij heest zich langs de leuning naar boven. En op die manier bereikte hij de gaanderij. Waar hij steun zocht aan de knop die daar de trap ziet. Toch ook deze was door de houtworm aangetast.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 Hij was maar net op tijd. Want op het moment dat hij de boei dichtklikte. kwam er beweging in de zware gedaante. En toen hij zich de deur uithaaste. zat deze reeds overeind en stak een rinkelende arm naar hem uit. Oh, Gel. Oh, Ja. Oh, oh, uh, net op het nippertje. Oef. Het een haartje. Maar bij kan zoiets. Uh, Rustig aan een heer overlaten. Er staat in mijn, uh, mijn, uh, mijn ding dat ik uh, kwijt ben. Het valt niet mee. He? U bent zo sterk. Ja, ja. Als ik uw kracht maar had. Ja. Ik, ik ben zo licht in mijn oh, hoofd. Ik ben bang dat ik vlauw ga vallen. Oh. oh, misschien wilt u vlug mijn wagentje halen. Uh. Het staat in dat berghok daar. Ik heb het altijd nodig als ik boodschappen moet doen. Uh. Ik ben slecht ter been, ziet u. Jij ja? bom op het trok. Uh. Maar hij begreep dat hij zo'n zwak iemand niet in de steek kon laten... na alles wat er gebeurd was.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 Met stijve vingers begon hij de bessen te plukken... die zijn gastvrouw gretig aannam. Meer, meer. Ik heb er heel wat nodig om goed voor Alfred te kunnen zorgen. Goed zorgen? Hoe? Hem van het bed op het stro helpen. Hem onder de duim houden. Dan blijft hij sterk genoeg om mij de berg op te dragen. Als ik dat niet doe, wordt hij net zo slap als jij. Schiet ik moet meer hebben.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 Het is een vreemd geval. Niet zo vreemd. Hm? Monstervorming in slechte huwelijken komt vaker voor dan je denkt. Maar mag ik nu die rotting weer hebben? Hij was voor mij. Oh, doddeltje. Voordat AK me hem afnam. Um, Zie je? Um, beter niet, geloof ik. Het lijkt me een soort toverstof toe die jullie slecht gebruikt hebben. Oh. Huh? Oh, die kan geen sorry. kwaad meer doen.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 De, de, de terroristen zitten achter me ah. aan en ik, ik verkeer in groot gevaar. En ik, en ik heb hulp nodig. Mm -hmm. <laughs> ja, ja, u kunt mij helpen, geachte heer. U hoeft alleen maar te zeggen dat u baldrikbaar bent. <laughs> Als er soms iemand aan de deur klopt. Dat is niet zo moeilijk. Maar hoe staat het met uw hoofd? Moet dat niet verbonden worden? Oh, doe geen moeite. Wacht eens, baldrikbaar...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 Dat deed ik natuurlijk om een onschuldige te helpen. Zo staat het in mijn boodschappen ding. Maar die onschuldige was schuldig, terwijl die onschuldig leek, omdat hij een schuldig uiterlijk had. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik bedoel, ik zie nu in dat een heer zijn naam nooit mag verlogenen, omdat daar misbruik van wordt gemaakt. Dat staat allemaal duidelijk in een ding dat ik niet vinden kan. Zeg jij dan ook iets, Tom Poes? Moet ik dan alles alleen doen? Nee, dat hoeft.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 Met in stond er te lezen. Voorschriften voor een heer. Dat handschrift komt me bekend voor. Huh? Bestrijden van misstanden. Helpen van zwakken. Bijstaan van weduwe en wezen. Beschermen van onschuldigen. Noodledigen van armen. Huh.